De NS heeft geen problemen op het spoor en biedt reizigers maandag tot en met woensdag opnieuw een dalurenkorting van 40% aan. Donderdag en vrijdag gebeurde dat ook om de spits te ontlasten en dat was volgens de NS een groot succes.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 Volgens de onderzoekers heeft hij zijn positie niet misbruikt voor zijn privébelangen, maar was zijn handelen wel onhandig en onverstandig. Leers is blij met de conclusies van het onderzoek naar zijn handelen rond de aankoop van het huis. Hij is vooral blij dat het verwijt van machtsambtsmisbruik van tafel is, zegt zijn woordvoerder. In Italië is een Nederlandse bergbeklimmer om het leven gekomen. Hij maakte deel uit van een groep bergbeklimmers. Volgens de Italiaanse media werd hij bedolven onder een lawine toen hij met iemand anders in het Aosta-dal een ijswaterval beklom. Hij zou van een hoogte van 200 meter de diepte in zijn gestort. Het weer ligt de sneeuw, de noordoostenwind is vrij krachtig tot hard en zorgt plaatselijk voor stuif sneeuw. De temperatuur ligt iets onder nul.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 Welkom bij het tweede deel van Entertainment for You. Ja. Ik wou iets anders zeggen. Ik wou het anders zeggen. Goed dat je hier gecorrigeerd hebt. Maar uh, ja, welkom bij het tweede deel van uh, Entertainment for You hier op CFM Zandvoort. En wat kan u van het tweede deel ontverwachten? Dat uh, is onder andere een interview met William Vinta. En uh, hij is uh, bekend van diverse radiostations. Dus uh, we gaan hem zometeen van alles vragen. Showbiz nieuws nou natuurlijk met popstar Henry. En nog veel meer entertainment dingetjes, nieuwtjes. Het maakt allemaal niet uit bij Entertainment for You. U kan ook nog steeds bellen naar de studio. Dat is 023 573 03. 93. En ik haal 023-573-0393. Misschien is het leuk als we dadelijk onze grote vriend uh, Johan Fleming toch even gaan bellen. Dat lijkt me een leuk idee. Weet... Kijk hoe het met dat ene mooie Big Brother huis gaat waar hij mee bezig was. Ja, ik ben toch wel erg benieuwd. Well, goed, eerst nog even wat lekkere muziek. Hier is onze grote vriend Jannes. Dat meisje waar ik zo van droom Ik weet wel hoe ze heette De rest ben ik vergeten Zelfs het nummer van haar telefoon Maar het duurt nog even wat kom ik haar weer tegen En dan kijk ik haar in leven naar. Ik weet al wat ik zeg Misschien loopt zij wel weg Maar ik laat haar nooit meer gaan Dit is de opperpiraat. Mega piraten sluit hij altijd af. Onze grote vriend, Jannes. Het blijft altijd gezellig met die jongen. Hij brengt toch leuke nummers uit. Ondertussen zijn wij druk op zoek naar een, een iemand die uh, nog eventjes uh, een leuk uh, cadeautje van ons gaat ontvangen. Tot die tijd uh, praat ik de tijd even vol, want Roy die zit ondertussen snel te bellen. Ja, zeg. en uh, ondertussen gaat die telefoon nog steeds uh, ja, over. Maar uh, ze neemt niet op... Dat is jammer. En, uh, ja, dat is best wel jammer, inderdaad. Nee, we, proberen het, we proberen het uh, gewoon zo nog een keer. U ook nog steeds bellen natuurlijk... als u die leuke prijs wil winnen van Mike en Colin. 023-573-0393. En uh, ja, dan komt u live in de uitzending natuurlijk... en dan wint u een leuke prijs. En uh, ja, ook onze huisvriendjes... Uh, die kunnen die prijs winnen. En dat doen we altijd elke uitzending. Dan selecteren we gewoon iemand... Uh, die zijn telefoonnummer op huis heeft staan. Hè. Ja, en uh, die bellen we dan eventjes. Dat zijn we ook aan het proberen... maar uh, we hebben nog uh, niemand gevonden... We gaan er in ieder geval mee door. Nou, tot die tijd gaan we even back to the 90s met corona. The rhythm of the night. Dit is een niet, hè? Maar dan It's girls. zoals dat, en niet uh, corona. Daar ging even iets mis, maar uh, ook een lekkere plaat, Jennifer Lopez. Zeker goed, weten. het is tijd voor uh, onze volgende persoon die we in de uitzending gaan trekken. Ik zeg, goedenavond, William. Goedenavond. William, goedenavond. Even, je, je achternaam. Ik ben heel erg bang om hem uit te spreken, dus ik ga hem van jou even vragen, wat is je achternaam nou? Vinta. Vinta, gewoon. Oké, okay, nou dan had ik het maar, toch dus, goed. Het dus, dus, dus, dus is niet zo makkelijk hoor, of niet zo moeilijk. Wat zeg het is niet zo heel moeilijk uit te spreken. Nee, nee maar ja, misschien dat er weer een oosters of een, uh, een zuidelijk tientje aan moet zitten. En dat je, het dan, oh, dan, uh, ja. <laughs> dat je het dan verkeerd uitspreekt. Dus ik ben er heel voorzichtig mee. Vandaag uh, hebben we jou even in de uitzending. Je zou vandaag ook een belangrijke finale hebben. hè? Misschien kun je er ja. wat over vertellen. Ja, dat is de uh, 5 3 8 uh, wel finale. Het dus zou vanavond zijn in, uh, in Amstelveen. En als ik daar zou winnen, dan uh, maak ik kans op een uh, platencontract. Oké. Okay. Want, uh, want het is verzet naar... Uh, 24 januari in plaats van in uh, verband met noodweer. Ja, en je bent er op het laatste moment bijgekomen, hè? Ja, klopt. Ja. Want je hebt, uh, je hebt een wildkaart gekregen. Ja, ik had uh, het dan meegedaan, maar ik was helaas net niet, uh, net niet door. Mm -hmm. En uh, van alle afvallen van de afgelopen 14 weken, dat zijn er een stuk of dertig, denk ik. Mm -hmm. Ik heb enkele gebeld dat ik daarvan degene was die de meeste stem had gekregen om toch nog naar de finale te kunnen. Oké, okay, nou dat is wel heel ja. gaaf. Ja, dat is cool. En uh, dan, ga je, dan ga je straks, uh, ja, dan heb je dus uh, een optreden. Ga je één nummer doen? Moet je meerdere nummers doen? Wat, uh, wat ja, houdt het in? En, uh, wat houdt het in? Ja, de, de, iedereen uh, die uitgenodigd is, er zijn er dus stukken 14 van de winnaars. Mm -hmm. En die spelen allemaal uh, één nummer. het nummer waarmee ze die uh, avond gewonnen hebben op uh, de Oké. Okay. En vanuit daar uh, wordt er door een jury gekozen van pratemaatschappij en, en van 5 die acht. Uh, wie de winnaar is en die heeft dus een plaat op zak, zak en echt play bij vijfde 8 Oké, heel gaaf zeg. Wordt het ook al ja. uitgezonden op 5 8 live? Of, uh... dat, dat weet ik dus niet. Nee, dat, dat weet ik niet. Dat het, was moet je... niet wel, het was wel allemaal uh, opgenomen volgens mij. Dus, uh, mm -hmm. Maar ik weet niet of het live uitgezonden wordt. Oké, okay. nou we hebben ook even een beetje in jouw verleden gegraven. Je bent al behoorlijk lang bezig, als ik het zo, uh, zo zie. Op je, op, ja. je, op, je, op je biografie. Je bent een sing- en songwriter, hè? Ja, klopt. Schrijf je, je, je al je eigen? Je hebt nu drie eigen nummers? I would let you, Lay me resting and without you, geloof ik, hè? Ja, dat zijn de drie die ik opgenomen heb. Ik, heb ongeveer, ik zit ondertussen aan de ruim twintig nummers. Nou. Oké. Okay. Die schrijf ik allemaal zelf, sinds een jaar of uh, vijf eigenlijk. Oké. Okay. Ja. En uh, je hebt nu een, een EP uitgebracht. Ja, die ja, moet een naam hebben. Dus, uh, ja. Het is, een, het is een, drie, drie, uh, een EP met drie liedjes. Ja, oké. Okay. Nee, ik vond het een, uh, een grappig woord, EP. Ik was het nog nooit tegengekomen, eerlijk gezegd. Ja, extended Player. Extended Player, ja, inderdaad. Een, een iets grotere single. En uh, oh. loopt die een beetje? Um, ja, ja hij, is niet echt, uh, puur, hij is niet echt voor de verkoop. Oké. Okay. Maar mensen kunnen hem wel eventueel kopen, maar het is puur voor promotie. Om hem bij, bij radiostations langs te sturen en uh, plagenmaatschappijen, productiemaatschappijen en zo. Oké, okay. nou leuk. Nou, ik ga flink met het lobbyen, dus... Uh... Ja, je bent uh, langzaam, uh, of tenminste langzaam, je bent flink aan de weg aan het timmeren op het moment. Ja, er komen regelmatig wat op optredens binnen bij radiostations en, uh, en mijn optredens die ik zelf aan de kerregelen hebben. Dan speel ik alleen maar eigen werk, dus dat, uh, dat gaat zo goed. Ja, en je, en je bent dagelijks op televisie, hè? Ja, indirect. Oh, ja, ja, ja, dat klopt, ja. ja die wordt nog steeds getraaid, die reclame, klopt. Ja, een uh, reclame voor een bekend biermerk. Ja. En uh, daar heb jij de, de, song, de song voor geschreven? Nee, nee, nee, nee, nee. Die heb ik ingezongen samen met uh, twee andere okay. twee andere zangers. Ja. Dus nou, je, kun je wel zeggen dat je elke dag op de televisie bent. Ja, in principe wel. Dus, het is wel goed te horen dat ik het ben. Ja. Dus ja. ik ben wel degene die het meeste zingt gelukkig is. Ah, okay. ja. hey, wat, wat kunnen we de aankomende maanden aankomende van jou verwachten? Ja, ik ga veel optreden in, uh, in uh, de buur en uh, bij radiostations. Dus als dat eigenlijk, dus zijn, zijn er niet echt heel veel grote dingen, maar voornamelijk wat promotiedingetjes. Oké. Okay. Ja. En, en uh, iets van een single-echte uh, releasen? Dat, uh, dat nee, nee daar wacht ik even mee. Ja, okay. het, is, het, is, het, is, het is niet echt een release, het is meer voor mezelf dat ik heb voor promotie eigenlijk. Mm -hmm. Dus we gaan, nou, uh, we gaan kijken of we mensen kunnen benaderen die een heel album uh, met me willen maken. Mm -hmm. Die gaan we dan uiteindelijk wel goed, goed proberen te releasen en uh, uit te brengen. Oké. is gewoon draagvlak proberen te creëren. Ja. Je bent opkomend, dus druk aan de weg en timmeren, zei ik net al. Maar ja, ik heb wel toch wat nummers van je gehoord en het is toch wel iets... Het is een aparte sound. Aparte sound. Ja, het is niet echt één stijl. Het is echt een mix van dingen waar ik van hou. Het is echt een mix van soul, rock en pop. En ook een beetje country. En er zit eigenlijk van alles in. Oké. Het is niet echt één stijl. Dus het is allemaal wel iets meer richting de rock, soul. Maar ja, er zit echt van alles in. Ja, ja. Nou, ik heb ondertussen heb ik het ik, uh, nummer Lemy Resting, waar jij, uh, waar jij uh, auditie mee gedaan hebt voor, auditie voor, uh, voor de vijfde jacht, uh, demo duel ja. hebt uh, gedaan. Die heb ik voor me staan, dus uh, okay. die ga ik even draaien. Super. En uh, voor de rest blijven we je volgen. En uh, zodra de, ja, je door gaat breken, dan uh, zullen we vast wel weer een keer contact met je hebben. Ja, ze kunnen, de mensen kunnen we natuurlijk altijd uh, even zoeken op huis of op www.williamvinta.nl. Uh, ja, precies, www.williamvinta.nl. Ja. En uh, ja, daar vind je ook zijn nummers. En, uh, ja. en een hele mooie site. 5 op. Ja. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Ja, en ze zijn zeker, het is zeker de moeite waard om de website even te bekijken. Want het is een, een erg mooie site geworden. Dank je wel. William, bedankt voor je tijd. Graag ja, gedaan, jullie ook. Wij gaan de single even draaien. Super. En we wensen jou een hele fijne avond verder. Lekker thuis dan vandaag nu. Ja, dan gaan we een bioscoopje vanavond. En dan pikken we ook nog eens een keertje mee. Ja, dan nou heb je ook een keer een vrije avond. Dat uh, is ook, mag ook wel eens, hè? Ja, dat klopt. Hey, bedankt voor je tijd. Ik wens je nog een hele fijne avond en uh, ja, tot dankjewel. de volgende keer. Dankjewel. Oké, okay, hoi. hoi. sleep at night Oh, this night's always better than the last Waking up is not the worry that is on my mind It's the closing of eyes that brings me down The feeling of sorrow and pain Please help me understand I'm not sure how to handle this, can't seem to walk away, get away from these mindless souls, misleading the tracks of my tears, will you stay with me? Zandvoort. Ja, leuke vent. Ja, heel erg gezellige muziek. Dat vind ik zeker. En uh, wilt u meer informatie over William? Dat kan op www.entertainmentforyou.tk. Precies. En ik heb vernomen dat we weer een beller hebben. Ja, ze is geselecteerd op uh, www.entertainmentforyou.tk. Ik heb niemand minder dan Anita aan de telefoon. Goedenavond, Anita. Hallo. Hoi. Ja, um, ik heb gezien dat jij fan bent van uh, Walter Kroes. Dat klopt. Vertel, hoe ga ver gaat die gekte? Nou, heel erg ver. Ik ga dit jaar uh, twee keer naar theatertour. Twee keer. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde, hè? die theatertour toch? Ja, maar al zingt hij 24 uur per dag voor me. Ik blijf hem goed vinden. Maar dat liedje zingt Gerard Joling. <laughs> nee, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee. Maar het is gewoon. Uh, ik vind het helemaal geweldig. Nee, jij bent helemaal fan van uh, Wolter Kroes. Uh, wat is de kracht van zijn muziek voor jou? Uh, ja, hij zingt uh, dingen over het leven ook heel belangrijk. Je kan uh, om zijn liedjes lachen, je kan huilen om zijn liedjes. Uh, hij geeft hij, hij heel veel gevoel in zijn liedjes. Nou, dat is heel erg uh, mooi te horen. Bij ons wordt hij ook in ieder geval uh, heel erg uh, veel gedraaid. Omdat jij... En ook een fan bent van ons radioprogramma. Anders ben je natuurlijk niet lid van de uh, van, uh, Hives. Yeah. Uh, kunnen we jou een prijs weggeven? Wat heeft uh, Anita gewonnen, Pascal? Ja, we hebben voor jou een gesigneerde single CD van uh, Mike and Colin. De, de nieuwe single, jij. En we hebben voor jou een gesigneerde single van Remy Wijnans. Uh, van A naar B. Oké. Okay. Dus uh, gefeliciteerd. Uh, blijf even aan de lijn. En dan uh, gaan we jouw uh, adressen geven. even noteren. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. En eventjes een brul. Ja! <laughs> Oké, okay, en we gaan natuurlijk ook voor jou Woltercruise rijden met Tjalalala! Oké, okay, dankjewel! Alsjeblieft! Je doet. Het laat je voelen waarom het leven veel te kort is om maar zorgen toe te geven. Het zegt geniet van elke dag zolang het gaat. Het zegt vertel je liefste lief waar het op staat. Het maakt je dag, zorg voor een lach waar je ook bent. Doe mij maar na you know Short for the. Life. Speciaal voor Anita, die uh, de mooiste idee van Mike en Colin heeft geworden. En Remy Wijnands van A naar Beter. Ja, precies. Nou, wel heel erg leuk hè, dat soort prijzen allemaal weg kunnen gegeven worden bij Entertainment for You. Ja, het is leuk dat uh, alles uh, ter, beschik ter beschikking wordt. Ik bedoel, ik heb even wat spraakwater nodig. Nou, boven in de koelkast. <laughs> boven in de koelkast. Hé, hey, maar uh, ondertussen zijn we nog even het wachten. Want Popstar Henry die, uh, moest nog even zijn laatste maaltje naar binnen gooien. Ja, Verrijf dat uh, zeker. Hij had... Uh... Kip, patat en appelmoes. Kip, patat en appelmoes. <laughs> nee hoor, dat verzin ik maar te plekken. Oké. Okay. <laughs> hey, misschien even nog even heel kort, uh, leuk. Uh, morgen is er al, allerlei leuke dingen te doen. We hebben de nieuwjaarsconcert uh, van in de Agatha-kerk vanaf uh, 14.30 uur, dus half drie. Uh, de Amsterdamse Middag in het Wapen van Zandvoort vanaf 3 uur. Jazzcafé met Ademspoor in, uh, in Café Alex vanaf half vijf. En uh, ja, op de dertiende is misschien ook nog wel wat leuk te vertellen, hebben we natuurlijk onze enige echte traditionele kerstbomen verbranding vanaf half acht. Op het, natuurlijk bij de Rotonde, bij het Museum uh, Ja, gezellig uh, bij het strand. Uh, de kerstbomenverbranding is altijd wel heel erg gezellig. Ja, precies. En uh, ja, we gaan nog wat ik al zei. We zijn in afwachting van Henry zometeen met het shownieuws. U mag ons natuurlijk nog altijd nog even bellen op 023 573 0393. En we hebben straks nog even Even een, een, verrassings, uh, uh, een verrassingspersoon of iemand die even gezellig in de uitzending komt. Heel erg bekend en uh, berucht en beroemd. En uh, ja, wat het ook allemaal is. We gaan ondertussen nog even een lekker plaatje draaien. Dit is er eentje van onze grote vriend Jeroen van der Bomen. Spraken we een tijd geleden. Dit is zijn nieuwe single. Ik zal je niet met mijn verhalen vervelen. Ik kom je zeggen wat ik net van je dacht. Toen ik je handen met je haren zag spelen je Zijn vannacht. Oh, ik vraag je niet of je wat wilt drinken. Ik ben spontaan naar je toegeleid. Ik laat de angst in de schoen zinken. Anders krijg ik later. verleden vermoeien. Ik ben niet eenzaam en ik ben niet op je oh. Maar ik weet zeker dat de liefde Want dat weer tijd voor uh, het entertainment, entertainment for You Showbiz nieuws met popstar Henry. Goedenavond uh, Henry. Uh, ja, ik zou eerst uh, jou de beste wensen nog uh, willen overbrengen, want daar heb ik natuurlijk nog geen tijd en geen kans voor gehad. Ja, nou, vorige week hebben we toch uh, garen al gesproken. Is het, of was het, het vorig jaar alweer? Nee, dat is 3 januari of 2 januari hebben oh, we elkaar ja, gesproken. Een, dat is wel zo, jij ja, hebt, <laughs> hebt gelijk. Nou, jij ook nog de beste wensen, Henry. Ja, jongens, ik heb het hartstikke druk momenteel. Ik heb wel een een optreden in uh, Mariahout. Dus, uh, <laughs> oh, gezellig, voor wat ga je optreden? Dat is een uh, radiostation daar, een omroep uh, Radio Contact FM. Oké, okay, gezellig. Dus uh, ja, en uh, Jerome is er ook. En uh, ik heb een aantal mensen tegen die ik ken van, uh, vanuit de zaken. Dus uh, leuk toch? Jazeker. Um, ga jij toevallig ook naar uh, de Vendag van RS10? Uh, wanneer is die? 13 februari. 13 februari, ja. Het is, het is allemaal zo'n eind uit de buurt natuurlijk, hè? Ja, ja dat is wel zo. Als je even om de hoek was, dan uh, ben ik natuurlijk wel gauw, uh, gauw daar. Maar, Nogal, uh, wij zijn wel live aanwezig. Op 13 februari ja. geven wij live verslag op de radio van de Vendag van RS10. Ja, ja, precies, ik zo. Zal, ik zal kijken wat ik kan, maar ik, ik kan natuurlijk niks beloven. Het ja. is dus, een druk leventje hier, hè? Ja, zo zeker dan? weten. En zeker met al die sneeuwstormen van tegenwoordig, dus uh, <laughs> wat dat betreft. Zo <laughs> dus, bij jullie trouwens, daar is het, heeft het een beetje gesneeuwd. Ja, natuurlijk. Heel erg uh, veel uh, sneeuw in ieder geval ja. uh, hier in Zandvoort, maar dat, ik denk dat het op heel veel plekken is. In heel Nederland is wit. Ja, absoluut zeker. We dus hebben vanmorgen vroeg begonnen, dus uh, ik deed de deur open en uh, ja, het was raak. Hè? Een, een, een pak sneeuw van uh, dan weer een, een paar centimeter erbij. Van wat er al lag. Hè? Ja. Nou, hier zou het, uh, zou het gaan sneeuwen, maar ik heb nog maar weinig vlokken gezien. Heb je nog geen vlokken gezien? Nee, ja, ze liggen wel op de grond, maar de verzwevende vlokken die zijn nog niet echt uh, aanwezig geweest hier. Ah, oh, Dat is niet te geloven. Dat, dat, dat kan inderdaad niet, toch niet lang duren. Ik zal eens, ik zal eens voor je kijken, dan, ik ben meteen de, de, de, de weerman. Dus zo is dus weer een keer wat anders. <laughs> Blaas het ja. anders deze kant op. Ja, ik heb de, de radarbeelden heb ik op een gegeven moment hier voor me staan. En als ik dan kijk even van hoe laat het bij jullie zou gaan, kunnen gaan sneeuwen. Even kijken. Hoor. Oh, dat dat dat je, dat... Ja, nou, nou wat interessant. Nou, het zou eigenlijk al een beetje moeten zijn aan het sneeuwen bij jullie licht. Nou, dan is het zo licht dat we het niet zien. Nou, ik denk het dat... wel. Kijk maar eens goed naar buiten. Dat moet haast wel. <laughs> ik ga ze ik, ik even naar buiten. Ja, even naar buiten. Even ik, ik, ik ren even naar buiten. <laughs> Oké, okay, Pascal rent even naar buiten. Ondertussen gaan wij ja, even het showbiz nieuws doen, hè? Ja, natuurlijk. Zeker weten. Nou, he, he, Wendy van Dijk natuurlijk is langzaam dikker en dikker en dikker en dikker aan het worden. Ja, dat um... natuurlijk, hè? Dat is logisch. Ja. <laughs> en uh, voor haar, uh, voor haar uh, hoe noem je dat, uh, zwangerschapsverlof zou ze nog eventjes bij uh, wat vindt uh, Nederland uh, plaatsnemen in het panel natuurlijk. Aha, maar dat ja. heeft ze toch maar even afgezegd. Ja, zeker, mag er verder niet uit. Dat hoort er bij de WAD er nog helemaal bij. Dus, uh, er zijn natuurlijk andere dingen. Marga Bult, ik weet niet of je hem nog kent. Ja. Uh, die, die, is natuurlijk ook niet, die is onderuit gegaan, geloof ik. Hè. Die had de dijbeen gebroken. Oeh, dat is minder. En uh, die heeft alle, alle verplichtingen, alle optredens met de Duitse Divas moeten afzeggen. Oeh. Dus, uh, maar het was, het was een mooi geval. En een uh, aantal pezen en spieren die gescheurd waren. Dus, uh, een flink trauma in de been. Dus, mannen zit er weer aan vast. En het zal er nog zes weken. Dan is ze weer boven Jan hoor. Dat is uh, zeker zo. Absoluut. Ja, en natuurlijk dan het uh, nieuws van, uh, van de nieuwslezer van RTL4, Sander Simons. Die, uh, die, die is ook alweer begraven. Ja, dat is wel allemaal heel erg sneu nieuws, hè? Er is Verhaal, ik wist helemaal niet dat hij ziek was. Dus ik heb het ook, toen heb het helemaal niet gevolgd. Maar het is een hele special over hem geweest. Maar zie je ziet hoe betrekkelijk het leven is. Hè. Dus uh, Het was die 47, of 48 jaar. Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn geen leven. Hij is ook best wel lang ziek geweest, geloof ik. Want. Um... Ten ja, dat heb ik begrepen, Een ja. tijdje ja. terug hoorde ik ook van, inderdaad, over dat hij ziek is en dat hij doorvecht en doorvecht en doorvecht. En daar heeft hij ook een boek over uitgebracht. Ja, ik heb het allemaal, uh, ik heb een stuk erover uh, gezien. En uh, ik vond dat een hele sympathieke levensle nieuwslezer. En uh, ja, ik bedoel, dat, dat, hij, hij is er weer begraven hoor. Kijk hoe relatief de tijd is tegenwoordig. Hè? Ja. Dus, maar goed, ik bedoel, uh, we moeten ook verder, hè? Dat, is, dat is gewoon zo. Mm -hmm. En als ik dan kijk, even naar uh, Anne-Marie van der Sar, de, de vrouw van, uh, van Edward van de Sar. Ja. Die is gelukkig ook alweer thuis. Dus, uh, en, ja, als je zo voor, voor de kerst uh, getroffen wordt door de hersenbloeding, dan uh, word je ook niet vrolijk van natuurlijk. Hè? Nee, dat is zeker zo. Dus, maar het, is in ieder geval, uh, het gaat goed met haar en ze is in ieder geval weer thuis. Dus dat is in ieder geval weer een uh, heel stuk uh, beter nieuws natuurlijk. Hè? Ja, en ja. dan uh, ja, Henny Huisman en Lierhuisman zijn weer 35 jaar getrouwd. Zo, zo. Dat is uh, best wel lang hè Pascal. Ja. <laughs> Ongelooflijk. En het sneeuwt het al? <laughs> ja, ja, ik ben net terug. Het sneeuwt. Ja. Het sneeuwt ja. echt, Nee, ja. dat nou? Ja, het sneeuwt ja, dat echt. Dat zie je toch? Kijk, ik, ik zie kan het ineens. kijk ja, zien dat het bij jullie sneeuwt. Ongelooflijk. Ja, nou, dat is wel leuk. Je bent uh, Henry de Kerstman, maar nu ook de sneeuwpop. Ja, de sneeuwpop, hè. <laughs> en, en de helden zien. Hè? En de weerman, hè jongen, ja. ja. Dus uh, als uh, Piet Paulus maar op een gegeven moment er ooit mee ophoudt... dan uh, ga ik solliciteren, ja, nou, die, uh, wij Wij pleiten voor. Afgesproken, prima. joh. Ja, gisteren natuurlijk popstars. Um, ja, helaas ja, ja, heb ik het niet vanwege druk te kunnen zien. Maar uh, Robin is eruit, hè? Ja, uh, ik heb natuurlijk uh, gekeken naar het hele, het hele verhaal. En ik vond op een gegeven moment de uitzending op zich vond ik, ja, alweer op een gegeven moment die volgende zien. dat had ik elke keer gezien. Elke keer herhaling gezien. En alweer een keer. En toen ging ik maar om vijf minuten dat eventjes de, de, de uitslag bekend werd gemaakt. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, ik heb het vorige week ook gezien uiteraard. En toen dan moet ik inderdaad zeggen, Robin was gewoon de zwakste schakel in het hele verhaal. Ja, hij, hij zit steeds te klagen dat, dat hij uh, ontstekingen heeft. Ja, goed, dan moet hij gaan zingen. Nee. <laughs> ja, ja zanger het uh, belangrijkste onderdeel is toch wel dat hij zijn stem kan behouden. Ja, natuurlijk. Kijk, en iedereen heeft natuurlijk een keer last van zijn stem. Wel. En dat je een keertje hees bent, dat heb ik ook wel eens maar zelden. Maar uh, dat is, als jij zanger wilt worden, dan is dat toch een van de dingen die wel essentieel zijn. En hij loopt er al weken over te klagen. Ja, het houdt een keer op natuurlijk. En uh, ja, afgelopen week heb ik dat, dat was het gewoon niet goed. En uh, hij was gewoon de zwakste. En naar mijn mening ook terecht eruit. En uh, hij, had ook niet, hij had ook niet zoveel problemen, maar heb ik wel gezien. Maar aan de andere kant denk ik van ja, Roman, uh, je hebt natuurlijk andere talenten. En uh, het is natuurlijk een vertreffelijke acteur. Dus uh, wat dat betreft houden uh, we graag aan dit van hem zien. Alleen uh, nou, zingen hoeft hij waarschijnlijk niet meer. Nee, meer acteren hè? Ja, precies, dus het doet goed. En, uh, hij heeft ergens zin gehad, dus. Uh, ja, maar het is, het is niet gelukt. En, uh, ja, of niet gelukt. Hij, hij is, hij is geen, geen, geen, geen niet eerste plaats geworden, heeft hij gehaald. Maar hij heeft natuurlijk wel zijn doel bereikt dat hij in de live is geweest. En dat is natuurlijk een hele, ja. hele belevenis hoor. Absoluut. En heel veel reclame en zo, heel veel optredens binnengehaald. Hé, hey, tot slot uh, Henry. Ja, ja. Want uh, we moeten zo meteen nog even naar Johan Flemings toe. Um, ja. ja, het. We hebben af 2009 was uh, het uh, jaar van de ruldels uh, van uh, Gordon, René Vreuger, Gerard Joling en natuurlijk Jeroen van der Boom hè? Ja ongelooflijk ja. Maar het gaat gewoon weer in 2010 door. <laughs> het is niet normaal <laughs> met die man. Dat, dat, dat, dat, dat kun je verwachten natuurlijk. Hè? Dan denk je dat je er zomaar mee ophoudt. <laughs> nee, maar ik heb vorige week het jaar gedaan. Toen begonnen de jongens al te zeuren van... Uh, ...ja, Gordon alleen maar in het jaar overzicht. Nou, het blijkt, gaat erop lijken dat dit, dit weer het jaar wordt met Gordon Rolls. Ja, in ieder geval hij stopt bij RTO Boulevard. Hij, ja, is hij schijnt gestopt te zijn bij Volodal Music. Uh, van zijn management. Ja. En dan gaat hij weer door, door naar Rocket. Naar zijn oude manager weer terug waar hij ruzie mee had. Dus het wordt ook wel weer het jaar voor hem van verzoeningen, denk ik. Ja, ik denk dat hij, als hij verstandig is, kan hij daar beter niet al mee beginnen. In plaats van dan krijg je weer, weer weer nieuwe, nieuwe vijanden maken. Dat lijkt me niet zo verstandig. Nee. Het wordt toch eens tijd dat we Gordon in de uitzending gaan krijgen. Want dan kunnen we hem dit dus allemaal even vragen. Ja, daar wil ik wel bij zijn. is geen probleem. Ja, ik begreep dat hij nu drie weken in Zuid-Afrika zit. Ik had al even met zijn manager gesproken. Hij zit ja, ja. drie weken in Zuid-Afrika, in zijn andere huisje. Ja. Dus, uh, maar daarna, wie weet... Ja, ik kan niet zeggen, ik kan zo'n beetje op, op, op bezinning komen, of tot bezinning komen, zoals het heet. Hè? Ja. Dus wat, wat, wat dat betreft, uh, ik denk dat het wel een beetje te snel voor Gordon gegaan is en dat hij nou even rust uh, nodig heeft. Dus misschien, misschien, misschien is het wel goed voor hem. Laten we afwachten. Hij is ook weer dikker geworden, viel me op. Ja, maar hij is niet zwanger volgens mij, heb ik gehoord, hoor uh, toch niet? <laughs> nee, van DJ Maurice, hè? want daar heeft hij, schijnt hij ook weer een relatie mee te hebben. <laughs> nou ja. Ja, goed, bedoel, dan moet hij het uiteraard zelf weten, dat, dat is natuurlijk logisch. Maar ik denk aan de andere kant dat Gordon eens een keertje bij zichzelf moet gaan nadenken. van jongens, ik maak mijzelf af en toe wel belachelijk uh, door, door die uitspraak die ik doe. En dan kun ik natuurlijk ook eens een keer reactie krijgen van mensen die, uh, die hem een keer op de korrel nemen. En daar kan hij natuurlijk minder tegen, dat is me wel duidelijk. Ja, blijkbaar wel. Nou, Hendrik, mogen we je weer helemaal bedanken? Maar natuurlijk. En ik wens jullie nog heel veel sneeuwplezier straks. Ja. En uh, doe voorzichtig aan dat ik weer naar huis gaan. Dat doen wij zeker. Heel erg bedankt. En uh, tot volgende week. Tot volgende week. Doei, doei. doei. Of in ieder geval Leo van Helemaal Hollands. En uh, dit was hun nummer. Uh, ik zie een steg. En we hebben weer eventjes, uh, eventjes onze uh, ons, uh, telefoonboek opengetrokken. En ik zeg uh, Goedenavond Johan Vlemmings." Goedenavond. Johan. Hey, Dan ben je weer onze vriend van de show. <laughs> ja, Hoe is het Johan? het is helemaal leuk om weer bij jullie te zijn. Hoe hm. gaat dat ermee? Nou, bij mij gaat het hartstikke goed. <laughs> Mooi zo. Dat bij mij natuurlijk goed. ook. Hoe is het met jou en Johan? Nou, eigenlijk fantastisch. We hebben nu allemaal vandaag weer... Met een nieuwe plaat uitgekomen. Dus uh, is weer helemaal leuk samen met uh, Peter Nunega. een hele leuke plaat uh, uh, ja, op de markt gebracht. Uh, Poekie, waar is mijn pokkie? <laughs> Poekie, waar is mijn pokie? Uh, dus je, mijn pokie is footsie. Dus, uh, <laughs> nee, dus een, uh, over, over die meest irritante reclame eigenlijk uh, die er in Nederland is. En uh, daar hebben we een heel leuk liedje op gemaakt. Op het thema van: uh, schatje, uh, waar is je foto? Uh, mag ik je foto? Of hoe je ja, mag het? Mag ik je foto? Ja. ja. <laughs> En hij is erg leuk. en Mensen reageerden er heel positief op. Oké, okay, nou wij gaan hem uh, zorgen dat we hem volgende week in de uitzending hebben. Want ik ben wel dat erg benieuwd. Superleuk. <laughs> hey Johan, hoe is het met uh, jouw jou, jou, jou tv-productie? Uh, want je had een, een soort van uh, ja, tv-studio die 24 uur uh, aan het filmen is, toch? Ja, als je nu hoort, dan als je nu, uh, hoort, dan, uh, als je nu uh, zou aanzetten, hoor je dit interview ook op onze zender. Want ik, sta nu, uh, ik word nu gefilmd en... Uh, <laughs> Wat dat betreft, oh, ja, zijn jullie nu in de uitzending. Ja. <laughs> Oké, okay, ja, dus jij bent wel bij wel ons in uitzending en wij zijn bij jou in de uitzending. Kijken onder joanvlemmings.tv of tvkijken.nl En aankomende woensdag gaan we de nieuwe uh, live om half zeven, de nieuwe grote show van Jaap doen. Dus uh, dat wordt echt uh, heel spectaculair. Jaap, uh, Jaap afvaljaap, toch? Of niet? Ja, ja, ja, grote Jaap, uh, terrorjaap uit de Gouden Kooi. Hij gaat, uh, hij gaat dan iets van een, een afvalprogramma doen, heb ik begrepen, yes, of niet? Nee, hij gaat een uh, nieuwe, nieuwe show doen. Dan ben ik even de, de naam van de, van de show er elke keer kwijt. Mm -hmm. Dat is best wel een hele aparte naam uh, van de show. Maar uh, dus, Ta uh, Tab Tabula Raza uh, heet hij volgens mij. Ik, ik, ik kan nog even. Ik, ik pak het even erbij, want. Ik moet hem nog even een verschillende keer uitspreken. Dan, uh, dan uh, lukt het in ieder geval. Tabula Raza. Dat Dab is de nieuwe show van, uh, van Jaap. Ja. Uh, Oké. Okay. om half zeven. En uh, geloof me net, ik dat het van Kutler gaat worden. Oké. Okay. Hey, Johan Vlaas, zwaai eens even naar ons. Want we zitten live op je tv-zetten te kijken. <laughs> ja, uh, zie je hem nu? Ja, ja, je staat er in beeld. Ja, precies. Dus uh, wat dat betreft... Uh, en uh, ja, alle, alles wat hier allemaal gebeurt in en om het huis... kun je allemaal uh, de 24 uur per dag volgen. Zelfs als we in ons bedje liggen. Ja. Oké, okay, dus nou, we, dan kunnen leuk. we zien hoe, de zand, hoe het, het zandmannetje voorbij komt. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en uh, ja, soms uh, heeft hij wel een heel appertje vol met zand. En het, het ergste is dat je overal struikelt dat je heel de emmertje dan in mijn gezicht krijgt. Oké, okay. ik zie dat je een brief overhandig krijgt. Moet je het voorlezen of... Uh... Nee, nee, nee, daar stond op... Uh, <laughs> <laughs> ja, omdat het, een, li het is een livestream... en die loopt altijd iets achter. Dat was het uh, briefje waarop stond... Tabula Raza, <laughs> ik was mee te verlezen. Ja, hij zwijgt. hij zwijt. Dag, Johan. Ah, okay. <laughs> ja, precies. Het, het loopt even. Ja, soms heb je mensen met bepaalde streaming... die gaat door allerlei systemen heen... en uh, ja, dan kom je meestal een beetje achter de feiten aan. Maar... Uh, het scheelt maar heel even Nou heel ah, okay. erg uh, leuk joh Het is een heel leuk uh, project En uh, we hopen zeker een keer langs te komen Ja jullie zijn altijd van harte welkom We hebben net zelfs ook een aantal vrijgezelle dames binnen gehad die, die voor de deur stonden een foto's gemaakt Ik zei kom maar even binnen En dat was wel even lachen allemaal Oké okay. Je maakt er een mooie show van Precies. Hebben jullie trouwens, voordat ik het vergeet, het nieuwe liedje Onze Bonte ook al? Ja die, ja, die hebben we zeker hebben volgende... gedraaid al. We hebben je vorige keer gebeld en toen hebben we hem daarna gedraaid, weet je nog? Oh, gebeld. Oh, deze dat klopt, ja. Ja, die, ja, die we hebben, de, de, de Bonte koe, koe, die ja. hebben we. En die komt ook regelmatig langs op onze, tijdens onze radio-uitzending. Dat vind ik in ieder geval helemaal leuk. Ja. Ja. Hé, hey Johan, ik wil je veel succes wensen met je programma verder. En straks wat Dank er met Terro Jaap staat te gebeuren. En uh, waarschijnlijk spreken we je heel snel weer. Ik zou zeggen, tot heel snel weer Ja, nou, we komen zeker ook even snel langs.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 Op dagen als vandaag ik probeert mijn weg te wijzen naar de schat die ik niet vind, zal de waarheid. Hier op CFM Zandvoort. Entertainment for you. Ja, en we hebben net even zitten kijken, jongens. Het is echt een aanrader: www.onlinetvkijken.nl En dan uh, zie je gewoon uh, de woonkamer van Johan Flemings. Ja, het was leuk. Hij had heel erg Hij zei, hij vond dat uh, het interview hartstikke leuk gaat, zei hij tegen de collega's hè, ja. die om hem heen stonden. <laughs> ja, was Helemaal heel leuk. Hey, we even luisteren naar de promo van uh, Jaapse nieuwe show. Jaapio is terug op de streams: woensdag half zeven. De kick-off van mijn nieuwe show... Tabula Rasa. Wat staat dan? Tabula Rasa. Als je wilt weten waar dat voor staat... Nou, kijken. Woensdagavond vanaf half zeven... kijken.nl. Het is toch fucking niet normaal, stelletje. <laughs> Zo, dat zullen we maar even wegschuiven. Dat was onze vrienden Jaap. En uh, daar zijn we ook druk mee bezig. Dus wie weet uh, krijgen we hem nu uh, snel op te pakken. Ja, en, uh, het moet eigenlijk in wel de de volgende uitzending. week zijn, hè, vind ja, ik. We gaan hem gewoon proberen volgende week... Of we Jaap in de uitzending kunnen krijgen. Hé, hey, maar, uh, maar Pascal, um, ja. Ja, we gaan helaas alweer afscheid nemen. Ja, hè? Ik heb er een hele mooie voor. Er is een tijd van komen en, en er is een tijd, tijd van gaan. gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Ja, ik wil u bedanken voor het luisteren. En we zijn er volgende week natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde zender natuurlijk. En uh, kijk vooral even op onze website www.entertainmentforyou.tk. Bedankt voor het luisteren. Bye, bye. En dit is Johan Fleming, zijn uh, hitje. Hives is Hives. Hey Johan, heb jij vrienden? Nou Jeroen, sinds Hives gelukkig wel.